3 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De gehandicapte atleet Oscar Pistorius ontkent in de sterkst mogelijke bewoordingen dat hij zijn vriendin Riva Steenkamp heeft vermoord. De vrouw is gisteren in het huis van de atleet doodgeschoten. In een verklaring die zijn zaakwaarnemer en zijn familie hebben uitgebracht in Londen, staat dat hij haar niet met opzet heeft doodgeschoten. In de verklaring betuigt Pistorius verder zijn medeleven aan de familie van Riva. Pistorius moest vanochtend voor de rechten verschijnen in Pretoria. Daar werd hij beschuldigd van moord. De rechtszaak gaat volgende week verder. 50-plus-fractievoorzitter Henk Krol is veroordeeld tot een boete van 750 euro... wegens computervredebreuk. Het Tweede Kamerlid brak in april in vorig jaar in op de website... van het laboratorium Diagnostiek voor U. Een medeverdacht had hem getipt dat de site slecht was beveiligd... en hem de inloggegevens in handen gespeeld. Krol zegt dat hij met zijn actie de slechte beveiliging van de site wilde aantonen. De rechtbank vindt dat Krol te ver is gegaan... omdat hij na de ontdekking te veel patiëntdossiers heeft ingezien. Ook is Krol meteen naar de media gestapt... en heeft hij het laboratorium te weinig tijd gegeven om te reageren. Premier Rutte is het niet eens met de kritiek op het toewijzen... van de koninginnentitel aan prinses Maxima. In NRC Handelsblad zeggen enkele rechtsgeleerden... dat haar die titel te vroeg in het vooruitzicht is gesteld...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 Pieter van Volhoven is geopereerd in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. De man van Prinses Margriet heeft een apparaatje gekregen... dat een elektrische schok aan het hart kan geven bij een hartritmestoornis. Van Volhoven was de afgelopen dagen voor onderzoek op de afdeling cardiologie. Daar bleek dat een hartkamer te weinig druk leverde... en dat er sprake was van hartritmestoornissen. De verwachting is dat Van Volhoven vandaag nog naar huis kan. Het weer nog een enkele winterse bui. In het westen mogelijk wat zon, temperatuur van 2 tot 6 graden. In het weekend droog en s'nachts mogelijk lichte vorst. ANRB-verkeersinformatie. In het noorden van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Er staan twee files op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Amersfoort 2 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend-Valburg 6 kilometer.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 Meer informatie, UPCBusiness.nl. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, dank, welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam zouden we iedereen aan een baan kunnen helpen... door gewoon korter te gaan werken. Volkskrant volkskrantcolumnist Peter de Waard vindt van wel... economen Thijs Bouwman vindt van niet... en zij gaan daarover in debat. En de column van Justus van Oel gaat over bejaarde ouders. U kunt op dit alles reageren door ons te twitteren... hashtag AvroVML. En u kunt ons ook bekijken door naar onze website te gaan... vrijdagmiddaglive.avro.nl De rubriek over de pauze. Hallo allemaal, ja, daar zijn we weer met ons programma Wat zou je allemaal doen als je puntje, puntje, puntje was? Gezellig, en dit keer is dat natuurlijk de paus. Want Benedictus, Jozef van Ratzinger, houdt ermee op en er wordt een nieuwe paus gezocht. De gasten van vandaag, Bert Mulder uit Oost-Groningen. Gezusters Willy en Ans Buisman En mevrouw van Grunsven, de moeder van Ankie. Eindelijk ook eens voor de radio. Welkom allemaal om te beginnen. Mevrouw Van Grustven, wat zou u doen? Paus, paus, dat weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Over het paus zijn in wezen, ja. Nee, daar weet ik heel weinig van. Dat is heel jammer. Meneer Mulder? Bij ons in Oost-Groningen zijn we normaal liter heel weinig met de paus bezig. Nee, we zijn op het ogenblik eigenlijk voornamelijk druk doende met het feit dat... Nou, daar schieten we dus ook heel weinig op. Willy en Ans, wat zouden jullie doen? Wij zijn een tweeling, dus wij doen alles hetzelfde, toch Ans? Alles, Willy, doen wij hetzelfde. Zijn er ooit uh, tweelingpauzen geweest? Ja, want als dat mag, dan zouden we het met z'n tweeën kunnen doen, toch, Hans? Ja, Willy, twee pauzen, duopauze. Oké, okay, ja, maar wat, wat zouden jullie doen? Daar gaat het eigenlijk om. Dat was de vraag, niet over tweelingpauzen. Maar wij waren hier toch uitgenodigd om over tweelingen te praten... naar aanleiding van de Tweelingendag afgelopen zaterdag. Mm. En dat het Nationale Tweelingregister nou. 25 jaar bestaat, toch, Willy? Zeker, Hans. En hoe leuk het is om een tweeling te zijn. Ja, en ik zou praten over de aardberen. Ja, okay. En ik over dat, paardenvlees. Dat, dat, dat is allemaal wel zo. Maar, zo maar het, de, de, de gasten voor wat zou u doen als uw pauze zou zijn, die zitten in de file. Dus Echt. we dachten, we doen het even met de voorhanden zijnde gasten. Niet waar? Dus het nou. doet u even net even iets meer voor u heerlijke flesje wijn. Uh, mevrouw van Grunstven, wat zou u doen? Ja, nou, ik ben snel hier naartoe gekomen. Omdat mijn dacht dat nu in een kwaad daglicht staat. Mm -hmm. En dus wou ik even zeggen dat ik in ieder geval een hekel aan paarden dat heb. Die, ja. ja, dat is heel gek. Maar dus ook aan paardenvlees. Ja, dus ik ben het eten van paardenvlees... maar niet omdat ik zo van paarden houd, zoals mijn dokter... maar, nou, maar omdat ik een ontzettende hekel aan mevrouw, paarden heb. Dus mevrouw van Krusven, maar als paus, wat zou u doen? Nou ja, pausvlees. Uh, ik bedoel paardenvlees. Uh, ja, ik zou als paus ook geen paardenvlees eten. Ja, wat eet een paus eigenlijk? Ja, dan rijdt een paus überhaupt wel eens op een paard. M meneer Mulder, uh, wat zou u doen? Nou, pausen komen eigenlijk nooit uit Oost-Groningen... want dat is nou eenmaal een achtergesteld gebied. Uh, vandaar ook dat wij die aardbevingen krijgen. Uh, maar als ik paus was... Dan zou ik alle gaswinningen stoppen. In Italië, waar het... de paus woont, daar beeft de aarde constant. En dat is eigenlijk nog veel nee, erger. Mensen, al mensen, als je... houden, blijf even bij de les. Het gaat hier over de pauze. Ja, maar ik Kom. vind paardenvlees ontzettend smerig. Nou, dat ben ik helemaal niet met u eens. Want toevallig ben ik ook paardenslager, dus ik kan het weten. Maar het is heerlijk vlees. Je moet het paard alleen niet zenuwachtig maken bij leven. Dus met die aardschokken bij ons, de die de paus. Nou, ik heb wel eens op een paard ah. gezeten samen met mijn zus natuurlijk. Maar wij doen alles samen dat is zo leuk als je tweelingen bent, toch, Willy? Ja, ons. Maar een snel paard gaat wel heel Smaken, nou, hoe zo snel gaan paarden ook weer niet. Want die bleedrunner die er nu van verdacht wordt dat hij zijn vrouw vermoord Bleed. heeft... die was nog sneller dan op haar. Dus dan uh, kan je nagaan. Ja, hoe maar die had paard... verende onderbenen. dat is ja, natuurlijk, over Oké, okay, als ik de paus was, dan zou ik nooit naar gas gaan boren. Want dat geeft geen pas. Geen paus Meer geen pas. Dat is onze nieuwe actieleus. Oh, nee. Boren naar gas, dat geeft geen pas. Ik, ik, ik, ik geef het op. Kom, laten we in Godsnaam even snel die stemtest doen tot slot mevrouw van Grunsven dit moet ik eh, zeggen ja, dat, ja. zalig paasen en bedankt voor die bloemen ja, mooi meneer Mulder. zalig paasen en bedankt voor die bloemen En de dames buisman heb je eigenlijk ook tweelingpaarden al ja. dat er dus twee Nee nee nee nee oh, ik word echt knettergek gek hier dank voor de komst Iedere week in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee kth dus zetten we klaar en we hebben er ook nog een tune voor, daar komt ie. Debat. Vandaag gaat het over de kortere werkweek. Een groep van 100 Duitse politici, werkgevers, vakbondsbestuurders en wetenschappers... die uh, denkt namelijk dat een verkorting van de Europese werkweek na 30 uur... De, op de oplossing is om werkloosheid tegen te gaan. Dat schreven ze eerder deze week in een open brief aan onder andere Angela Merkel. Bij ons hierover een debat tussen financieel journalist... Van de Volksrand, Peter de Waard, econoom en journalist Matthijs Bouwman. Matthijs, uh, uit, uit hoeveel uren bestaat jouw werkweek eigenlijk? Oh, dat, dat tel ik helemaal niet de hele week eigenlijk. Echt niet? Geen idee? Gewoon, nou, uh... sommige weken heb ik het heerlijk rustig en sommige weken dan kan ik net naar bed. Maar ruim meer dan veertig begrijp ik. Nee hoor, dat nou, het niet. Nou ja, ja, ik tel het echt niet. Oké, okay, Peter? Nou, dat kan ik echt niet zeggen natuurlijk. Het is altijd moeilijk voor de journalist om te precies te zeggen wat werk is. Als je naar het journaal kijkt, is dat dan werk? Of uh, als je een boek leest, daar heb je natuurlijk ook inspiratie uit. Dus dat is altijd erg moeilijk om die scheiding te maken. Ja, eigenlijk maar... werken we dus niet zo hard. Ja, ja, dat, ja. dat, ja. dat ja. Eigenlijk, eigenlijk ja. doen we het allemaal voor onze hobby. Ja. Goed, we gaan debatteren over de stelling die we als volgt hebben geformuleerd. Door een kortere werkweek komen meer mensen aan het werk. Uh, Peter Dwaard, jij bent het eens met die stelling. Dus voor jou de eerste 30 seconden om even neer te zetten. Waarom? Okay. De werkloosheid loopt enorm snel op. In de EU zitten inmiddels 5, 26 miljoen mensen zonder werk. Alleen komen er elke maand 400.000 jongeren bij. Niemand weet waar de banen voor moeten komen. Integendeel, door innovatie worden per dag tienduizenden banen vernietigd. Sinds 1950 is het aantal werkuren al gedaald van 2400 naar 1500 per jaar. Dat zal nu verder moeten gaan. Anders werkt over 10 jaar de helft van de beroepsbevolking in 40 uur en de rest niet. Beter is dat iedereen 20 uur werkt. De rest van de uren kunnen worden bestemd om hulpbehoefende auto's te verzorgen. Dat is ja, ja. ja, De eerste 30 seconden waren dat. Ook 30 seconden voor Matthijs Bouwman om te vertellen waarom hij het niet eens is met de stemming. Ja, ja, het klinkt best logisch. Hè? Minder werken, want er is minder werk. We verdelen de beschikbare hoeveelheid werk. Dat is alleen een misverstand wat al voor veel ellende heeft gezorgd in het verleden. Er is niet een vaste hoeveelheid werk. Hè? De werk wordt gegenereerd door de economie. Dus de economie moet je goed laten werken. Die moet het werk doen, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat de arbeidsmarkt ook moet werken. Dus mensen die lekker veel willen werken, moeten zich kunnen aanbieden... die goed zijn in werk, die moeten veel produceren... zodat er werk ontstaat. He, er is niet een vaste taart die we verdelen. We moeten die taart groter zien te maken. Dat lukt niet door iedereen verplicht werkloos te maken. Peter uh, de het waard? Uh, je moet niet minder gaan werken. Je moet juist voor meer werk zorgen. Ja, dat is heel makkelijk gezegd. Maar op dit moment wordt er innovatie en uh, ja, robotisering... wordt ontzettend veel werk wordt op dit moment vernietigd. We zagen van de week nu toevallig uh, meneer Hommen van ING... die het even had over wat er bij de banken gebeurt. Hè, er kwam weer een nieuwe ontslagronde. En die zei, dit is pas het begin... wat nu iedereen met apps gaat bankieren. Ja, en uh, hebben we eigenlijk niet zoveel mensen meer nodig. En dat betekent dat 80% van de Nederlandse beroepsbevolking... werkt in de tertiaire sector. Daar komen op dit moment beginnen naar een enorme slag... Uh, met het ontslaan van mensen. Ook de bij tertiaire de sector, Dat is de dienstenverlenende sector. Oké, okay, en, en bedoel, je kunt het wel willen, zeg jij, maar de werkelijkheid is gewoon dat er steeds minder werk is. Er is op dit moment steeds minder werk, ja, er worden steeds meer banen vernietigd... terwijl er juist op de arbeidsmarkt steeds meer mensen komen, ja. met name ook jongeren hè, natuurlijk die... Mathijs? ja, Er komen niet steeds meer mensen op de arbeidsmarkt. We hebben volgens mij met vergrijzing te maken. In de jaren tachtig kwamen er veel nieuwe mensen op de arbeidsmarkt. Toen hebben we het geprobeerd. arbeidsduurverkorting, We hebben de fut ingevoerd. Dat heeft geleid tot een, een gestuul meer aan verworven rechten... die we niet meer konden verminderen... op het moment dat het weer beter ging met de economie. We zitten nog steeds met de ellende van de Fut. Het leidde aantoonbaar niet tot lagere werkloosheid in die tijd. Dus we hebben het geprobeerd. En gelukkig werkt de economie wat ingewikkelder dan, dan Peter doet voorkomen. Bovendien, eh, als sinds het eerste paard voor de ploeg werd gezet... hebben mensen geroepen, oh hemel, technologie zorgt voor minder werk. Nou, dat is altijd een, een, een spookbeeld gebleken. Als je een robot neerzet, heeft die andere, die vroeger dat werkte... heeft u wat te doen en die gaat iets anders doen. Bijvoorbeeld in de zorgwerken, zoals je zei. Ik deed dat het niet zo werkt. Ik weet ook dat bijvoorbeeld in de jaren 60... Hè, toen zijn we van 48 naar 40 uur gegaan. Dus dat was een, een onzienlijke arbeidstijdverkorting. En toen ging het juist heel goed met de economie in de jaren 60. In de jaren 80 wilde de vakbeweging wilde eigenlijk naar 32 uur. Dat lukte helaas niet. We zijn naar 36 uur gegaan. Ja, en dat is eigenlijk een beetje te kort geweest. Er is op dit moment gewoon niet voldoende werk. En je ziet dat in de industrie. Daar hebben we natuurlijk, konden we natuurlijk uitwijken naar de dienstverlenende sector... toen de industrie uh, uh, mechaniseerde. Dat zie je op dit moment niet. Uh, dat gebeurt nu in de dienstverlenende sector. En nu is er geen uh, uitweg meer. En op dit moment zie je dat er maar een steeds kleiner deel werkt. En met name in landen als Spanje ja, en zo. Er is ook... Dus 40 werkloosheid bij jongeren. Dat is ook helemaal niet waar dat steeds minder werken. Als je het historisch bekijkt, en dat doe jij nu weer... vergelijkt met de jaren zestig, toen we het zo goed hadden... zo goed hadden, en op een krappe arbeidsmarkt... Dat zeiden, we gaan nu ook een deel van onze welvaart consumeren in de vorm van vrije tijd. Daar ben ik helemaal niet tegen. Maar het is nooit gebruikt of nuttig gebruikt als een noodoplossing om mensen aan het werk te helpen. en ja, Het blijkt ook gewoon uit onderzoek, ik heb ze vanmiddag nog eventjes bijgepakt, het is geen enkel bewijs te vinden dat minder gaan werken of vroeger stoppen met werken dat het andere mensen aan het werk helpt. Het is een simplistische gedachte die we gewoon niet meer moeten proberen, want we hebben het vaak gedaan en het faalt. Toch even voor mijn begrip, want heel simpel inderdaad, ik ben geen econoom, denk ik, als je... Uh, te weinig werk hebt voor iedereen, en dat wat er is verdeel je, dan heeft toch iedereen werk? Zo simpel is het toch wel. Ja, maar of niet? wat er vervolgens gebeurt met de economie, hè, is dat dan bedrijven hogere loonkosten krijgen, want je moet weer veel meer moeite doen om die mensen in te schakelen. Je vernietigt heel veel kennis, mensen leidt je op op een dure universiteit en vervolgens laat je vroeg stoppen met werken... of geef je ze weinig uren per week. Dus de economie gaat er slechter van werken. En bovendien, die werkloosheid die we nu hebben... is heel vervelend voor werklozen. Maar het is natuurlijk ook een weg op zoek naar een nieuw evenwicht in de economie... waarbij de lonen wat lager zijn, zodat bedrijven wat minder gaan investeren... in die robots en die andere zaken. Het, het dat is noodzakelijk om, om een goede druk te geven... zodat de economie zich weer herstelt, bedoel je? Nou, als je gaat proberen te voorkomen, hè, je houdt het onder de pet, zeg maar... je gaat kunstmatig proberen die, die na natuurlijke weg van die werkloosheid... Te voorkomen, ja, dan hou je eigenlijk problemen. Dan verstop je de werkloosheid in mensen die tegen hun zin verplicht zijn... om minder uren te werken dan ze willen. Ja, dit is een hele liberale, neoliberale marktopvatting. Hè. Werk maar zoveel je wilt, dus laat de markt alles doen. Zoals dat nu hè, tegenwoordig heet. Ja, dan zouden we natuurlijk... Iedereen moet zoveel werken als hij wil. Hè. Dus je kan gewoon... De 80 urige werkwerk zou misschien weer terugkomen. Dat is nog goedkoper natuurlijk voor werkgevers. Dus dan zou er helemaal geen verdeling meer plaatsvinden. Ja, ik ben het daar absoluut niet mee eens. Want ik denk dat dan of toch een hele grote deel van de mensen... nooit meer aan het werk komt. En dan krijg je in de maatschappij. Een complete tweedeling tussen mensen die heel hard werken en heel veel werken en mensen die helemaal nooit meer aan de bak komen. Dat zijn dan de mensen die wat, wat, uh, ja, wat minder goed zijn misschien dan de allerbeste. Maar dat is meer een ideologie. Dan heb je er bezwaar tegen dat sommigen buiten die arbeidsmarkt komen te nee, staan. Nee, maar dat maar... heeft ook natuurlijk heel praktische economische consequenties. Want als je mensen en een deel van de mensen... Het gaat natuurlijk niet, de kwaliteit van de samenleving wordt al een stuk beter als iedereen werkt en als het ene deel werkt. Ja, maar werkt. in 2006 werkte bijna iedereen. Toen nee, we we een overspannen die... arbeidsmarkt, konden, we, de, konden de werkgevers de mensen niet meer vinden. Ja, maar Er werd dat er... gesproken over een langere nou, werk. Maar dat was voor de online Revolutie. Op dit moment is er totaal iets anders aan de hand. Je ziet op dit moment natuurlijk wat er gebeurd is met de online revolutie dat iedereen natuurlijk via internet gaat winkelen. Dus er gaan heel veel winkels gaan er weg. Dat maar de van het weefgetouw, van de stoommachine, dat waren paar revoluties. Dat heeft tot zijn, miljoenen werkloosheid geleid. Want, ja. Oh nee, niet. Nee, want toen gingen mensen juist 80 uur werken. Het is juist in de, in, na de industriële revolutie moesten de mensen in de fabrieken 80-90 uur per week werken. En daarvoor werkten ze gewoon in de landbouw. Oh, dus de, meer technologie de, de, zorgt de, voor de, meer de werkt. en toen was het veel minder. Ja, ik ben de weg een beetje kwijt. Zorgt het nou voor, voor, voor meer werk of voor minder werk, die technologische revolutie? Die technologische revolutie stort voor minder werk, uiteraard. Maar waarom gaan je mensen dan 80 uur werken in het verleden? Ja, omdat er, natuurlijk uit, omdat er op een gegeven moment door de, de werkgevers werd er geprobeerd om op die manier natuurlijk hun producten nog concurrerender te maken. En toen kreeg je dus een hele grote tweedeling in de maatschappij. Dat had met sociale wetgeving te maken. Nou, die hebben we nu redelijk op orde. Niemand hoeft 80 uur te werken tegen zijn zin. Ja. Maar ook alsjeblieft, niet 20 uur werken tegen je zin. Even voor de duidelijkheid, Peter de Waard. minder werken, maar wel voor hetzelfde geld of voor minder geld? Nee, dat zal voor een deel voor minder geld komen. Maar het hoeft niet veel minder geld. Niet voor oh. de helft van het geld. Want je moet natuurlijk, je, je hebt al een koopkrachteffect natuurlijk. Want nu moet je, als je werkt, en er zijn heel veel mensen die hebben geen werk, moet je die uitkeringen hebben. Maar waar komt dat weer geld dan vandaan? En dat, uh, nou, ja, dat komt onder andere uit het feit dat je minder aan, uitkeren, aan premies hoeft te betalen. Oh, en dan dan dan dan je... ook op het gebied, bijvoorbeeld, je ziet het nou in, bijvoorbeeld in de Arabische wereld, waar heel veel mensen demissie, geen werk hebben. Het leidt ook heel veel tot criminaliteit, muiterij, schade. Dat is ook een, een betere maatschappij. Het nou, is een net zo goede maatschappij als op Cuba, waar ze dit ook al tientallen jaren proberen. Een hele lage welvaart, maar iedereen heeft schijnbaar werk, maar iedereen ligt vooral op het strand ik, te wachten op de grote revolutie. Die ik ben einde niet maakt voor het communistische systeem. Dat vind ik een, een beetje een versiflage van Als jij uh, mij neoliberaal nou, noemt, dan mag ik ja, jou best een communist noemen. <laughs> ja. Nee, ik vind het, uh, dus het, uh, in dat, dat moment, ik ben er vooral voor de een ondernemingsgewijze productie, maar ik vind wel dat je op regels moet stellen dat het werk wat er nu nog resteert... dat in de toekomst eerlijker verdeeld moet worden. En dat gebeurt ook een beetje. In Duitsland werken ze bijvoorbeeld gemiddeld 30 uur. Alleen, er zijn heel veel mensen die werken 50 uur. En er zijn een groot aantal mensen die hebben helemaal maar geen werk. En dat is het grote probleem. En dat is toch een bom onder de maatschappij. Daar ben je het misschien mee eens, dat nee, laatste. Uh, ja, ja, ja. Werkloosheid is heel slecht voor de maatschappij. Ik ben voor ja. het oplossen van werkloosheid. Nou ja, daarom, want ik sluit altijd af met dezelfde vraag. En in dit geval dus voor jou, Matthijs Bouwman, vind je dat Peter de Waard, uh, dat helemaal niets in zijn betoog zit of toch ook wel iets. Ja, dan moet je eigenlijk beleefd zeggen dat je wel vindt dat... Nee, het hoeft, niet, hoeft niet. Nee, ik nee ben maar dan weet je hoe het de banen vandaan komen. Ik ben geen, op, geen enkele meer overtuigd dat het een goed idee is... om de werkgelegen, werkgelegenheid te bevorderen... door uh, de schaarse werk te gaan verdelen over mensen tegen hun eigen zin. Dus, dus er zit eigenlijk helemaal niets in. Het exact. is in meerdere keren geprobeerd, het is wetenschappelijk aangetoond... en uh, economen vinden het ook, het is een slecht idee. Nee, nee heeft het nee, maar eventjes nee. over zijn argumentatie. Vind ja. je dat daar helemaal niets in zit of toch nee, iets? Nee, ik vind dat er heel weinig in zit. Keynes heeft er 100 jaar geleden <laughs> gezegd... dat het. Het feit dat we ja, is er 2013, iets meer dan 15 dan uur zouden werken, en ik denk dat Kees gelijk heeft. Jullie zeggen allebei op basis van vroeger uh, uh, het bewijslichtige: ik heb gelijk zo ongeveer. Nou ja, hij citeert één oude econoom die ik <laughs> er iets geroepen heeft. Ik zeg: er is bewijs. Okay. Ja. Ja. De, de conclusie ja. is natuurlijk aan de luisteraar zelf. Ik dank jullie in ieder geval voor het debat hier. Matthijs Bouwman en Peter De Waard. Okay. We gaan zo direct luisteren naar Justus van Oel. Maar eerst weer muziek, Nina June. Wait, het titelnummer van het laatste album van Nina June. Nina, ben jij blij dat je een artiestennaam hebt? Ja, toch wel. <laughs> Wij weten allebei waarom, of niet? Ja, maar, nou ja, ik had wat, het is wel, zo'n geheim is het ook weer niet. Want je heet Nienke Paardenkoper. Maar ja. word je er veel meer lastig gevallen op dit moment? Nou, nu uh, met het hele Euroshopper-verhaal, ja. uh, nee, helemaal niet. Nee, nee, valt reuze mee. Oké, okay, gelukkig. Je bent ooit begonnen hè, met spelen in de huiskamer van Ronald Plasterk. Ja. Hoe kwam je daar terecht? Uh, nou, hij, ik zat toen op de Rock Academie in Tilburg en hij kwam daar op uh, werkbezoek. En waren net op de Rock Academie een uh, platenmaatschappij begonnen, waarmee uh, ja, zeg maar voor en door studenten. En ik bracht daar mijn eerste CD op uit. En dat was eigenlijk die CD was het resultaat van jouw opleiding ja, in feite. Ja, zo kun je het zien. En hij kwam kijken en uh, en luisteren naar mij en hij vond dat. Heel erg leuk. En toen zei ik, nou zal ik wel mijn eerste cd aan u komen uitreiken... Uh, op uw uh, persoonlijke kamer. En daar hebben we een concert voor hem ja, gedaan. net als leuk, het bij dat de NOS daar met een camera bij was. Ja. Waardoor je meteen doorbrak. Ja, nou ja, uh, ja. Nou ja misschien. Een beetje wel, toch? Ik bedoel, ja, je toen is in volprogramma's van uh, toch redelijk bekende artiesten... en ja. zo kunnen staan daardoor. Ja, toen is het wel allemaal gaan rollen, ja. En heb je dat Zeker. vast kunnen houden vanaf dat moment? Ja, voor mijn gevoel, want het voelde niet echt heel erg als een soort van... in één keer doorbraak, ineens groot. Maar vanaf toen is het gaan rollen en ben, ben ik voor mijn gevoel... iedere keer heb ik weer een stap gemaakt en uh, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja, want je noemt je, je tweede album, The World Awaits... Uh, wat in september is hier geloof ik uitgekomen, ja. Dat noemde je frisser en vrolijker dan je eerste album. Ja. Omdat je jezelf minder ernstig neemt. Ja. Hoezo? Nou... Uh, was je ik, zo serieus daarvoor? Ja, toch wel. Ja, be ja best wel, ja. En uh, ik, ik kon minder genieten van muziek maken. En ik was heel erg bezig, vooral met, met de doelen die ik wilde bereiken... En, uh, en waar ik stond en waar ik dus nog niet was. En toen op een gegeven moment dacht ik... ja, maar je bent het eigenlijk toch al aan het doen. Uh, genieten van? Ja, genieten geniet van en van het maken zelf... En dat vind ik wel dat je dat meer hoort op mijn tweede album. Ja, je doet ook bijna alles zelf. O, alles geloof ik zelf, of niet? Ja. Muziek maken, vormgeving, foto's. Ja, noem nou om. ja, het is niet dat ik dat allemaal. Uh, nee, ik, heb, ik heb hele fijne mensen omheen me gelukkig, die sommige dingen echt beter kunnen dan ik. Maar ik heb wel overal een mening en een visie over. Je bent en gewoon heel eigenwijs. Ja, Ja, en heel erg in mijn hoofd moet alles. Is het super belangrijk dat alles klopt. Alles. Dus, uh, nou ja, helder. Nee, heel goed. Het zijn ook mensen die het heel erg waarderen. Ik zal zo de namen noemen van mensen die jouw nieuwe cd hebben gewonnen. Nog één ding, want uh, uh, is het moeilijk wat dat betreft toch als muzikant... om financieel rond te komen? Je bent bijvoorbeeld ook gezicht van een kledingmerk, geloof ja. ik. Hè? Moet dat om, om genoeg geld binnen te halen? of is dat? Nou... Um... Uh, het is wel zo, denk ik, dat artiesten steeds meer uh, dat van alles erbij hoort. Dus niet alleen, meer, vroeger kon je alleen een cd maken en dan daarvan leven. Dat is niet meer zo heel erg zo. Ook heel veel niet, hoor, trouwens. Maar goed, Ja, dat is zwaar. Ja. Maar goed, uh, dat is nu uh, lastiger. Maar ik vind het ook leuk, wat ik net zei... Ik mijn interesse is breder dan alleen het liedjes maken. Ja, het past bij mij. En als het past, dan vind ik het ook leuk om er dingen naast uh, te doen. Veel succes bij alles wat je doet. En vooral bij de muzikale kant natuurlijk. We gaan zo direct nog twee man naar je luisteren. Tot zover dank, Nina Dankjewel. June. Oh, even de namen. Ja, applaus. Nee, terecht. Nee, even de namen, uh, wou ik zeggen, van de mensen die de cd gewonnen hebben. Happy Bongers, als ik het goed uitspreek. En Karel de Hoge. Gefeliciteerd. Oude, zieke mensen moeten verzorgd worden door hun eigen kinderen, vindt het VVD PvdA-kabinet. In Duitsland moeten kinderen nu al inspringen voor hun ouders. Elternpflicht heet dat. Dat is een mooi idee. Maar wat zou het voor mij betekenen als ik met geld of eigenhandig voor mijn ouders moet gaan zorgen? Zoals ons kabinet verplicht wil stellen ooit en in Duitsland al het geval is. Oké, okay, het is 2016... Justus van Oel, dan 56 jaar, moet omstandigheden voor zijn beide ouders gaan zorgen. Zijn moeder is dan 79, zijn vader 85. Zelf kunnen die twee geen uitgebreide verzorging betalen. Dus als ik niks doe, verkommeren mijn ouders... tussen hun eigen rotzooi en uitwerpselen. Als dat in 2016 zo is, zou ik eigenlijk elke dag... bij mijn hulpbehoevende ouders langs moeten gaan. Maar dat kan niet. Mijn ouders zijn gescheiden en wonen 130 kilometer uit elkaar. Ik heb geen auto en geen rijbewijs. Maar ik moet voor mijn ouders zorgen, want de staat betaalt al lang niet meer alles. Oké, okay, het is dus 2016. En wil ik zelf voor mijn ouders kunnen zorgen en voor mijn kinderen... en wil ik nog kunnen werken, dan zal ik moeten zorgen... dat ook mijn ouders in Amsterdam komen wonen. Allebei. Maar samenwonen willen ze niet. Hoe vind je in Amsterdam twee huizen voor je oude vader en moeder? En hoe betaal je die? On mogelijk. Als Rutte zijn zin krijgt, zal ik dus mijn vader of moeder in huis moeten nemen. En eentje blijft erover. Ik heb gelukkig drie broers, maar de enige andere broer die ruimte over heeft, woont in Saoedi-Arabië. Dus als mijn ouders acuut aftakelen, wordt dan de vraag, wie wil er in Saoedi-Arabië wonen, mijn vader of mijn moeder? Zullen we dan maar loten? Zelf zorgen voor je ouders, het is een praktisch en ook moreel verdedigbaar idee en er zijn mensen die het nu al doen. Maar in mijn familie zie ik het niet 1, 2, 3 gebeuren, nee. De enige prettig uitvoerbare manier waarop mijn broers en ik... voor onze ouders kunnen gaan zorgen is betalen. Dat is wat het kabinet Rutte wil gaan invoeren. Mijn ouders, gescheiden en met 130 kilometer ertussen... kunnen hun vier zoons dan zomaar 1500 euro per maand gaan kosten. Dat gaat voor mij nog slikker worden. Ik ben zelfstandig, op leeftijd, geen pensioen... en straks wel studerende kinderen. Ik vrees dat het die ene broer in Saoedi-Arabië wordt... die de kar met zieke ouders moet gaan trekken en nou maar hopen dat de olieprijs hoog blijft. Terug naar de werkelijkheid, naar nu. Mijn ouders wonen zelfstandig en zijn redelijk gezond. Maar als ze aftakelen en Rutte krijgt zijn zin... ga ik fors bijdragen aan hun zorgkosten. Duitsland heeft dus al zo'n systeem, de Elthandpflicht. Maar wat Duitsland ook heeft... is een leger aan Poolse en Oekraïense zorgvrouwen. Vaak zwart ingehuurd voor 1000 euro in de maand... inwonend en 24 uur per dag beschikbaar... Dat informele zorgsysteem werkt fantastisch. Die zorgvrouwen wisselen elkaar af en springen voor elkaar in. En ze zijn aardig. Diederik Samson en Mark Rutte nu goed luisteren. De broers van Oel willen best zorg regelen voor hun ouders. Maar dan gaan jullie regelen dat Poolse zorgvrouwen... 1000 euro per maand belastingvrij mogen verdienen, legaal. Mijn broers en ik betalen, al dan niet kreunend. Maar dan geen gezeik met pensioenbijdragen en arbo-wetgeving. En anders huurden wij die zorgvrouwen zwart. Half Duitsland doet dat al. Justus van Nul. Zo direct Jurgen Sandberg over de Dode Zeerollen. En Frits Barend over de sport. Maar nu, het is half vier geweest. Het NOS-journaal Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS-journaal. Na 12 weer Arnhem is gisteravond een baby bij een ongeluk uit een auto geslingerd. De moeder kon de baby net op tijd voor een tegemoetkomende auto van de weg halen. Het jongetje heeft alleen wat schaafwonden. De gehandicapte -atleet Oscar Pistorius ontkent in de sterkst mogelijke bewoordingen dat hij zijn vriendin Riva Steenkamp heeft vermoord. In een verklaring die zijn zaakwaarnemer en zijn familie hebben uitgebracht in Londen staat dat hij haar niet met opzet heeft doodgeschoten. Pistorius moest vanochtend voor de rechter verschijnen in Pretoria. De rechtszaak gaat volgende week verder. Pieter van Vollenhoven, die kamp met hartritmestoornis... is geopereerd in het universitair medisch centrum in Utrecht. De band van prinses Margriet heeft een apparaatje gekregen... dat een elektrische schok aan het hart kan geven bij een hartritmestoornis. En premier Rutte is het niet eens met de kritiek op het toewijzen... van de koninginnentitel aan prinses Maxima. Rechtsgeleerden schrijven in de NRC dat volgens de wet lidmaatschap Koninklijke Huis... de echtgenote van de koning de titel Prinses der Nederlanden krijgt. Maar Rutte laat via de Rvd weten dat koningin een aanspreektitel is... En geen formele titel. Dit zijn de hoofdpunten. ANUB ah, Verkeersinformatie. Het valt op zich mee op de weg. Er zijn wel twee uitzonderingen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen de Afrit Soest en knooppunt Hoevenlaken staat 11 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkem en knooppunt Ewijk 9 kilometer. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live, Jan Mon. Goedemiddag, welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... zo direct Frits Barend over sport. Uh, reageren kan natuurlijk altijd op alles wat Frits en anderen... in deze uitzending zeggen door middel van Twitter bijvoorbeeld. Hashtag AvroVML. Maar u kunt ons ook zien als u gaat naar de website... vrijdagmiddaglive.avro.nl. Maar we beginnen met de Dode zeerollen, Want in 1947 deed een groep Bedouinen in Gotten bij Qumran in Israël een bijzondere ontdekking. Ze vonden kruiken vol met handgeschreven teksten, die zogenaamde Dode zeerollen. In juli dit jaar kom, komt die bijzondere archeologische vondst naar Nederland, naar het Drents Museum. Bij mij aan tafel zit Jurgen Zangenberg. Hij is professor interpretatie van het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Leiden. Welkom. Ja, dank u. En natuurlijk naast hem Fris het Ooit die dode zee rollen gezien? Of ze misschien zelfs in handen gehad? Volgens mij heb ik ze gezien in Israël. Kan dat? Ja, natuurlijk. Ja, ja heb ik ze gezien. Ja, in het ja. museum in Jeruzalem. Ja. Ja. Onder de indruk? Ja, het is wel ongelooflijk dat iets van 2000 jaar oud is. Inderdaad. Er dat nog het steeds is. Heeft, ja. Ja. Het ja. is uh, hoe, hoe bijzonder is het om maar even te beginnen, meneer Zangenberg... dat die Dodezee rollen naar Nederland komen? Dat is een echte highlight, denk ik. Um, is, uh, vanwege conservatorische redenen is het heel moeilijk om die teksten mee te nemen. Gewoon uit die omgeving te nemen en naar ja. Ja, andere landen te sturen. Het uh, is ook wetenschappelijk een echte grote ding. Want als je um, ze verplaatst, dan, dan zullen ze misschien sneller of sneller slijten. Uh, of? Ja, precies, dat is een probleem. En dat is niet zo dat alleen de door de zeerollen of fragmenten van die rollen komen. maar ook andere voorwerpen uit die tijd. Uh, dus eerste eeuw voor, eerste na. Dus uh, wat, die. SEO dus, uh, -e voor. Eerste <laughs> eeuw. Oh, eerste Voor Christus en na Christus. En na Christus. Oh, ja, ja met Duitsers. Daar hebben we het goed. over. Ja, ja, ja, sorry. Wat staat er eigenlijk op op, die rollen? Ja, dat zijn teksten in Hebreeuws en Aramees meestal. Sommige ook in het Grieks, kleine fragmentjes. In meerdere talen? meerdere talen, meestal in Hebraeus en Aramees. Dat zijn teksten die geschreven zijn door joden uh, in Palestina. Uh, dat zijn teksten die heel veel te maken hebben met religie. Uh, dat was een heel erg religieus gevormde maatschappij toen. Um, uh, de vormen die die teksten, de genres die die teksten bieden... dat zijn soms uh, poëtische teksten, soms commentaren op Bijbel... Uh, boeken, ook heel veel bijbelboeken zelf. Um, theologische traktaten, uh, verhalen over hemelsreizen... astrologische teksten, apocalyptische teksten. En wat dus hebben ze die... ons aan nieuwe inzichten over die tijd opgeleverd? Ja, dat is een heel boel. Nou, ik ben wetenschapper, dus ik vind alles leuk wat nieuwe informatie oplevert. Uh, maar ook als je ja, bijvoorbeeld aan de, aan de wortels van de, de westerse traditie wilt raken... en ook in direct in contact komen met manuscripten... die bijbelboeken dan ook representeren... dan is dat eigenlijk een heel grote winst, omdat die teksten nu... Ja, 1000 jaar ouder zijn dan onze oudste manuscripten... die wij bijvoorbeeld van de Hebreeuwse Bijbel Oude Testament ja, zeg maar hebben. Voor die vondst waren de oudste uh, manuscripten uit ja. de middeleeuwen ongeveer? Ja, middeleeuwen, vroege middeleeuwen. Ja. En, en nu vonden we dus ineens teksten van 1000 jaar eerder... Ja. Bleken, bleken zaken totaal anders te liggen dan we gedacht hadden, of juist niet? Nou, ja... Ja, nee. Dus Sommige dingen zijn wel zo gebleven, maar andere dingen hebben we wel Wat nieuw dat geleerd. Wat was totaal anders? Wat was Nou, totaal anders is uh, bijvoorbeeld het beeld van het jodendom in Palestina. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor mensen die zich bezighouden met het uh, dus vroege christendom. Omdat ja, het vroege christendom is een soort van, van uh, heretische groepering binnen het uh, jodendom toen in Palestina. Dus we leren ontzettend veel over de... Ja, pluraliteit van het uh, jodendom toen, over uh, de maatschappij, sociale vragen, economische vragen, uh, het leven, het alledaagse leven. Maar, maar ook. zat dat dan anders dan bijvoorbeeld wij uit de, de Bijbel konden opmaken? Nou ja, de, de Bijbelse teksten, dat is een andere ding. Dus we leggen ook heel veel over de overleveringsgeschiedenis van uh, ja, ons Oude Testament. Dat bestond nog niet als boek, dus wij hebben het als boek op de tafel liggen. Dat kon toen nog niet, omdat... Ja, maar de Torah. Uh, ja, de toraan, maar dat is ja. ook zo'n overkoepelend uh, woord. Begip, voor en, ja, Een verzameling voor, van teksten. De een verzameling van ja. teksten, maar die teksten die waren toen apart. Dus het waren rollen. Dus het eerste boek van Mozes bijvoorbeeld, dat was een eigen rol. Het boek van Yassar, een eigen rol. En nu weten we ook dat al die teksten eigenlijk... een heel specifieke ontstaans- en overleveringsgeschiedenis hebben. Er zijn af, overgeschreven, overgeschreven woorden, uh, er zijn varianten wel geweest. Dus we weten nu ook dat verschillende versies van sommige boeken... parallel, naast elkaar, gebruikt werden. Dus het is allemaal... Niet meer zo monolithisch. Nee, je kon ook zien waar die verhalen uit de Bijbel letterlijk vandaan kwamen. Nou, zo ver gaat dit niet terug, helaas. Dus we komen niet echt aan die auteurs van. Okay. Bijvoorbeeld de vijf boeken Mozes, helaas. helaas. Dus ja. dat zou dan nog bij wat bedoel je, het Oude Testament? Het Oude, ja. In dit ja. geval, ja, het Oude ja. Testament. Het Nieuwe Testament, dat is later dan bijgekomen. Dat heeft een andere ontstaansgeschiedenis. Mm -hmm. uh, maar wat die teksten wel ons leren, ook over het Nieuwe Testament... dat is ongeveer de culturele wereld waaruit het Nieuwe Testament komt. Namelijk? Uh, nou, het... Uh, Jordom, antieke Jordom, uh, En daardoor natuurlijk ook uh, een regio die heel erg gevormd was... ook door een conflict met Hellenisme, dus met de Griekse cultuur. Al die vragen van inculturatie die nu zo boeiend zijn uh, en zo belangrijk... die had je eigenlijk ook 2000 jaar vroeger. De multiculturele samenleving en ja, de problemen ja, daarmee. Ja, ja. ja, en dan natuurlijk ook hoe die samenleving reageert op invloeden van buiten. Er zijn natuurlijk verschillende partijen, verschillende tendenties. Nou ja, Duizenden jaren die... geleden hadden ja, ze dezelfde ja, problemen. Er is ja. niks veranderd. <laughs> er is helemaal niks veranderd. Nee. Nou, jij. Een <laughs> beetje. Beetje Beetje wel. Beetje wel. Het, het is natuurlijk ook altijd de vraag uh, over Jezus. Ja. Ja. Heeft hij bestaan? Uh, de, de, de, zeggen die dode zeerollen daar iets over? Nee, nee da, je, je kan heel vaak lezen dat uh, nou, boeken geschreven, echte bestsellers... dat Jezus als een soort van leerling bij de mensen in Qumran was. Maar dat, dat vind ik helemaal onzin. Um, waarom? waarom? Ja, uh, omdat als je naar die teksten zelf kijkt... de eerste vraag is, was er überhaupt een gemeenschap in die neerzetting? Zijn al die boeken terug te brengen op één en dezelfde gemeenschap? Ik denk van niet. Ik denk dat ze echt een doorsnee beeld leveren over het joden insgesamt... als een geheel, mm -hmm. ja, die veelkleurigheid. Um, en dan is natuurlijk ook de vraag... Um, t, als je naar het Nieuw Testament kijkt... Uh, wat je daar leest inhoudelijk, dat verschilt toch... Ook als het tot dezelfde cultuur hoort. Dus en en daar, daar levert natuurlijk dit vierkleurige beeld van die, van die cultuur zelf. de aanleiding dat je niet meer moet veronderstellen dat Jezus of iedereen anders redderfiguur... Dat er, redderfiguur er één persoon was die, was die ja, daar redder kwam. Die daar naartoe had moeten gaan om dan later de boodschap eruit te brengen. Ja, dus dat maar, was maar, niet nodig. U zegt, het was niet ter plekke misschien één gemeenschap... waarin mm. bijvoorbeeld zo'n ja, ja. redder et kwam. Maar hoe kwamen die dode zeerollen daar dan überhaupt terecht? Ja, dat is natuurlijk heel erg omstreden op dit moment. Um, daar is een debat die gevoerd wordt. Uh, er zijn wel mensen die, naar aanleiding ook van andere antieke teksten, vanuit gaan dat er een gemeenschap was. Die Essene, daar weten we wat andere literatuur daarover... En dat die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor die tekstcollectie. Ik ben daar wat sceptischer. Ik denk, we kunnen ook bijna niet over een echte collectie praten. Omdat wat wij nu hebben, dat zijn allemaal fragmenten. Dat is wat toevallig na 2000 jaar is overgebleven. In sommige van die fragmentjes zijn kleiner dan een, uh, een, een boszegel. Maar wel allemaal, echt, het is ook echt vrezen. Je, u kunt het ook, bedoel, zijn mensen die het kunnen lezen? Ja, absoluut, ja. ja, ja. Nou, dus echt schrift? Het is, het is echt schrift, niet alle zijn gelijk goed bewaard gebleven. Soms heb je echt elektronische uh, hulpmiddels nodig. En die worden natuurlijk inmiddels ook uh, gebruikt. Dus het is een vrij speciale en, en is gespecificeerde wetenschap nu geworden. Ja. Verschillende disciplines werken daar samen. Maar goed, u zegt het is niet, niet echt één, één ding of één boek. Hè? Ja. En het is ja. misschien ook niet zo dat er één gemeenschap uh, uh, was. Maar ze, ze, ze lagen wel allemaal Zit, in ja, die groepen. Ja, precies. Nou, dan, je vraag was, hoe kom ik... Die ja, terecht. Er uh, zijn verschillende scenariën denkbaar. Dus die zijn terechtgekomen, dat weten we wel, dat is consensus. Uh, in het jaar 66, 67. Dat was aan het begin van de oorlog tegen de Romeinen. De Joodse oorlog, opstand, revolutie tegen de Romeinen. En dan is het heel wel goed begrijpelijk dat die teksten die waardevol waren. dat was echt een asset. Ja? Die zijn ook materieel waardevol geweest. dat die uh, ja, naar de woestijn waren gebracht om die daar te die verstoppen. Te beschermen, en te beschermen voor de Romeinse soldaten die van het oosten naar Jeruzalem trokken. om om de stad te veroveren. Dat is een scenario. En dan waren die mensen die ter plekke woonden behulpzaam misschien... om die daar te verstoppen, maar niet noodzakelijk de auteurs van die teksten... of die mensen die die teksten daadwerkelijk hebben gebruikt. Maar dat, dat is het debat nu daarover. En het probleem is dat je dat eigenlijk niet heel goed laat, uh, kan bewijzen... omdat die teksten zelf heel vaak zo klein zijn. We praten hier nee. over ongeveer 40.000 fragmenten... We praten altijd over de dode zeerollen, maar we hebben eigenlijk alleen maar ja, maximaal tien rollen. Of teksten die ja. bijna ja, als nog als een rol bewaard zijn. Hoe, hoe zijn de, ze er eigenlijk aan toe? De, de, de conditie, ik bedoel, vallen ze bijna uit elkaar? Ja, of, of ze nou, zijn een... nu natuurlijk geconserveerd. Uh, eh, maar eh, nou ja, van, van heel veel teksten zijn alleen maar kleine fragmentjes overgebleven. Hmm. En dan moet je nu puzzelen, moet je kijken... hoe die fragmentjes in elkaar zouden kunnen gebracht worden... om daar een tekst van te maken. Dus het is een echt heel erg uitdagend soort van wetenschappelijk werk. Heeft u ze wel eens in handen gehad, letterlijk? Ik heb niet, letterlijk niet. Mag ook niet, toch? Dat, nee, dat mag... Nou, nou, ja, nou ja, er zijn wel kopieën. Met Heel goede Maar ik heb zelf, had ik die nog niet in handen gehad. Ik heb die wel gezien in Israël en tijdens mijn eigen PhD-periode. Maar ze zijn er toch ik heel ver mee, wetenschappelijk in Israël... om die? door de zee rollen dat soort rollen weer uh, ja, vitaal te houden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. En Nederland zijn... speelt er een belangrijke rol in. Hè? Ja, precies. Dat is het Kameraan Instituut. het Instituut in, in Groningen. Dat is echt een van de world leaders in dit uh, business. Uh, wetenschappelijk ook uh, verbonden met al soorten van andere wetenschappelijke instituties. En als je Nieuwe Testament doet of Antiek Jodendom gaat bestuderen... daar kom je niet omheen, daar moet je je bezig Want houden. Want die hebben het recht om, om, om, om dat te bestuderen? Nou, die kan niet nee, nee nou, het recht, het recht dat zit bij de Israëlische Antieke Dienst en bij het Israël Museum. Maar uh, die zijn heel erg genereus. Dus je mag natuurlijk dan met... Ja, elektronische kopieën. Je mag die tekst niet zelf aanraken... vanwege conservatorische redenen. Maar het is wel een wetenschappelijke community... die ook uh, inzichten deelt... en data's met elkaar deelt. En, en daar hoort Groningen bij... en ja. ook andere wetenschappers in Nederland. Maar, maar wat opmerkelijk is, dat er soms ook van die rollen te koop worden aangeboden... Ja, dat zie je, dat lees je af en toe wel in de krant, ja. uh, maar... Ja? Nou ja. Moet, ik, moet ik die kopen, of... Uh? Ja, als je kunt wel. Ja, <laughs> nou ja, kijk, als je, als je houdt van oude teksten, Stel, ik heb wel geld, in, in, maar ja, is het echt? Als je een beetje risico wilt lopen, dan moet je die kopen. Ja, maar ja. Ik, ik, ben niet zeker, ik, ik ben niet Nou, kijk, het is niet oud te sluiten. We weten niet of al die teksten die toen gevonden waren... nu echt bij de wetenschappers zitten. Dat is het hm. ene. En dus we het zou ook, kunnen het dat het ze sommige achtergehouden en, hebben. Ja, en we weten ook dat in andere grotten nog wel teksten misschien te vinden zijn. Het probleem is alleen dat op de, de westerse kant van het Dodezeegebied... hebben Israëlische archeologen in de jaren negentig uitgebreid onderzoek gedaan... hebben nog een klein aantal tekstjes gevonden van andere soort. Uh, dus ik denk dat de westerse kant van het Dodezeegebied... De, daar het is, is niks niet meer, denk je. Nee. We weten niet hoe het zit met de Oosterse Khan mm. in Jordanië. Dus je zou kan het zou wel doen, kunnen. Dat maar kopen, maar je loopt een heel groot risico. Ik heb niets gekocht. Voor veel minder geld kun je ze gaan bekijken. Ze komen ja. dus naar Nederland van 9 juli tot 5 januari volgend jaar naar het Drents Museum in Assen. Dank, Jurgen Zangenberg. Uh, verder gaan dank. we door met uh, Frits Barend over de sport. Maar eerst gaan we weer luisteren naar Nina June. Dank ja. I'd run for the door If only I would find the truth I'd run for the door If only it would lead to you I'd run through the door If there was nothing more to say I'd run through the door If I ran out of reasons to stay all i've got it's broken bells inside an empty heart they start Bells, Nina June. Sport met Frits. Frits Marend. Hoofdredacteur van het blad Helden en naast hem nog steeds Jurgen Zangenberg van de Universiteit van Leiden. Mm. Uh, sportliefhebber? Ja, wat tv betreft wel. Om te kijken, niet, om te, niet kijk. om te doen. Nou, soms wel, maar niet zo heel En dan vooral voetbal? Voetbal, zeker. Ja. zeker ja. Ja. Ja. Ja. Nu komt die beroemde vraag waarschijnlijk... hoe zit het als Nederland tegen Duitsland speelt? Nou, nee, ik, ik had hem niet... <laughs> maar, maar, geef, maar geef het altijd maar. Ja, bent ik, u voor? Ik, ik heb dit dilemma natuurlijk verwacht dat die vraag komt. Ja. En dan doe ik mijn ogen dicht en ben voor Armenië. <laughs> Beetje laf. Ja, ik weet het. Okay, goed. Frits Baron, even vooraf. Want in dit nieuws net hoorden we nog Oscar Pistorius. De ja. verdachte van moord op zijn vriendin. Ja. Ontkent alles. Ja. Ik begrijp dat jouw dochter, Barbara... Ja, dat is Nog echt... heel kort geleden met ja, hem gesproken. Twee of drie weken geleden was ze in Zuid-Afrika... voor de Johan Foundation met Esther Vergeer. En ze heeft twee keer Oscar Pistorius ontmoet. En dat was ontzettend aardig. Ze heeft zijn telefoonnummer ook. Ze heeft geappt met hem. En hij zei, ze had Helden bij zich, zei... ik wil je maar voor Helden interviewen. Nou, dat vond het blad heel mooi. Ze zei, god, dat vind ik leuk. Maar ze moest toen net naar een andere plaats toe. Toen zei hij, nou, bel me... En kom ik weer terug naar zit afrika en dan kun je me interviewen? Ja, voorlopig dus Ik heb maar wat dus... ongelooflijk te pesten dat die vrouw vermoord heeft. Ik kan me voorstellen. Uh, ja, dat moet blijken, ja, ja, overigens. Het... Maar we gaan het over de flops en de topsporters. Nou tops ja, het hebben. is wel een ongelooflijke tragiek. Uh, er zijn dus mm. twee topsporters deze week gearresteerd. Dus die Pistorius, die verdacht wordt van moord op zijn vrouw. Mm. En het erg is, want hij is echt een symbool voor de Paralympics. En voor de gehandicapte sporters. En dat symbool valt nu zo ineens mm. weg. Het is ontzettend tragisch. Mm. Ja. Maar ik zag nog een bericht in het uh, Algemeen Dagblad. Uh, de 24-jarige Jordy B is gearresteerd omdat er op zijn, uh, in zijn huis tientallen kilo's hennep zijn gevonden. Nu zul jij zeggen, wie is Jordi B? Ja. Nou, dat moest ik me ook even afvragen. Dat is Jordi Brouwer. Was zes jaar geleden het grote talent bij Ajax... En zijn zaakwaarnemer Seurin Lerby moest zo nodig hem verkopen aan Liverpool. Want toen was hij hoe jong? 18 was hij. Dus hij had nu Seam de jong kunnen zijn, het Kevin Strootman kunnen zijn als hij gewoon als hij bij Ajax was gebleven. afgemaakt. Had hij misschien nu het Nederlands elftal gespeeld? Had hij een mooie carrière gehad en had hij alsnog zijn carrière te gelden. Want maken. het is daar in Engeland heel slecht met hem. Nou, gegaan. ik zeg Engeland is het kerkhof voor Nederlandse talenten. Er zijn nu zo'n 10 talenten op 17, 18-jarige leeftijd naar Engeland gegaan, naar Chelsea, Manchester City, Liverpool. Niet één is er terechtgekomen, alleen krul. Waarom komen over... die jongens dan? Ja, nou ja, kijk, die jongens krijgen dan misschien... Je komt een, het zijn niet de rijkste van Nederland waarschijnlijk. Ze komen waarschijnlijk uit het proletariaat van Nederland. Dan zegt papa of mama, krijgt dan ineens 100.000 pond. Ja, de jongens het... voor dat dat kun je, je misschien nog voorstellen. Maar als die clubs niks met die jongens doen uiteindelijk... waarom kopen ze ze dan? Nou ja, je klopt een lot in de loterij. De kans dat je wint is 1 op de miljoen. Maar heb je, dat, heb je het winnende lot, dan ben je koning. En hij, dat is, hij is een lot in de loterij, maar er zijn veel meer nieten. En die zakenwaarnemers moeten gewoon begrijpen... dat je, de kans dat je niet bent veel groter is dan dat je het slaagt. De enige, ik zei, is Doerman Krul bij Newcastle United, die wel netjes. slaagde. Karim Rekik, die moest ook zo nodig van Feyenoord naar Manchester City. Heeft even tien minuten gespeeld. Is nu verhuurd aan Blackburn Rovers, een divisie lager onder de Premier League. Nou, Asaidi moest dit seizoen zo nodig van Heerenveen naar Liverpool. Nou, wie kent hem nog? Frits, gaat het helpen dat je de strengere financiële controle krijgt... en, de, en die clubs ja, misschien minder geld hebben? Ja, dat gaat, zeker helpen. Hebben, het gaat je... zeker helpen. En het gaat ook helpen, ik sprak Johan Cruijff vanochtend even... en die zei ook, als bij hun, als zij een speler, als zij het zien in een speler... En ze willen die speler dus twee, drie jaar houden... voor de in Nederland gangbare bedragen. En dan mag je op z'n Ze kan hij alsnog zijn carrière te gelden maken. En de zaakwaarnemer zegt... nee, ik verkoop hem aan Liverpool of Manchester City. Oké, okay, maar dan al jouw spelers komen er bij ons niet meer in. Dus die zaakwaarnemer heeft de keus... of je doet met ons mee om die dat, jongen wie, te helpen gaat, ontwikkelen. Wie, wie gaat dat doen uh, Nederland? Gaan beleid, bij Ajax. Ja, bij Ajax gaan ze het beleid. Vind ik een heel goed beleid. Want je ziet het nu bij, bij Feyenoord. Die jongens die bijgetekend hebben. Wiljena, Boetjes. Spelen in het eerste... Uh, Klaas speelt dit Nederlands elftal. Ja. Martins Indy speelt dit in Nederlands elftal. Dus wat jou betreft zouden alle clubs dat heel nou ja, moeten doen. Die spelers en nemen. die ja. zaakvernemers moeten begrijpen dat ze beter tot hun 2-23e hier kunnen blijven. Want ook. Je bent je nestgevoel kwijt. Het is leuk als je bij, als je bij Ajax faalt. Dat is tante zien van, van de kantine. Die slaat een arm om je heen. Het is net als je voor een kind. Je maakt een kind wees, als het ware. Daar is Johan Cruijff groot door geworden. Het andere flops. Niet om wees te zijn. Nee, door tante zien. Nee, jouw ja, tante Sien. Nou, even, ik, Op weg hier naartoe sprak ik ook Riemer van der Velde. Die is wegbeheren veen. Oh. Hij is niet ontslagen, want hij was niet in dienst. Hij zou dit weekend naar La Manga gaan. Hij is scout bij Herenveen. Maar Heerenveen heeft gezegd, Riemer, je hoeft niet meer. Toen zei hij, waarom niet? Nou, dat weet je zelf wel. Nou, ik weet niet wat er precies gebeurd is tussen Heerenveen en Riemer van der Velden. Maar Riemer van der Velden is Heerenveen. Kruif is Ajax. En er is een raar fenomeen dat die clubs, als, als die spelers of die bestuursleden... afscheid genomen hebben, dat er dan een fenomeen ontstaat... dat ze die mensen volledig willen vernederen. Natuurlijk zullen ze lastig zijn. Kruif is lastig geweest voor Ajax' altijd, Maar wel met z'n hart voor Ajax. En je ziet het dus nu voor elkaar. Riemen zal ongetwijfeld wat lastig zijn geweest voor Herenveen, Maar hij wel hart voor Herenveen. En het is echt vreselijk. Het rond de nieuwe directeur, toch? Ja, maar het is vreselijk dat... De man die Heerenveen groot gemaakt heeft, die zijn een en ziel is ja. die houdt van Heerenveen. En Van Bassen daar wat mee te maken, denk je? Nee, niets. Het niets. is ook jammer van Van Bassen, want ik gun Van Bas. succes bij Heerenveen. Maar het is heel erg, echt een grote flop... dat Rima van der Velden niet meer, niets meer doet voor Heerenveen. Heerenveen moet zich schamen en ik ben bang dat de supporters dat niet accepteren. In de Nederlandse competitie is Jurgen Zangenberg voor... Ajax heeft een grote traditie. Ajax. Ja. ja, toch wel. Ja, de grote traditie, Frits, ja. is dat daar helemaal mee eens? Andere flops? Frits. Nou, wat ik een flop vind, is uh, dat worstelen geen Olympische sport meer is. Ja. Ja. Dat is een nederlaag voor de sport. Wor worstelen, dat is voor het volk. Dat is proletariaat. Je hebt alleen mm. dat gekke pakje nodig. En dat rare ronde matje, en dan kun je gaan worstelen. Mm. Dus het kost geen geld. En juist die sport wordt dan bij de Olympische Spelen Ze zijn gemeen. mee begonnen toch, de Olympische ja, Spelen dus ongeveer? Een echt een oude mm. Ja, het is oude traditie Ja, natuurlijk. Ja, het is een oude sport, het was ook ja. de oudste sport bij de Olympische Spelen. Zo'n sport in arme landen wordt nog geworsteld, want het kost niks. Net maar, als boksen en worstelen, ja. dat zijn traditionele sporten, dat moet je nooit afschaffen. Nee. We hebben ooit Bert Kops gehad, die in 1972 ja. zou die voor Nederland naar de Spelen gaan. Hij heeft getraind met Israëlers en zijn Israëlische vrienden zijn toen vermoord in 1972... door die Palestijnse terroristen. Hij is toen naar huis gegaan, een van de vijf, zes atleten die naar huis is gegaan. En hij zei deze week in het NAC... Je ziet steeds meer spelletjes dan sporten bij de Olympische Spelen. Die vrouw met beachvolleybal, dat vinden die ioc heertjes prachtig. Hij bedoelt echt, ze vinden ze geil. Dat bedoelt Denk hij. Denk je, ja. Maar een basissport voor echte keren zoals worstelen, vinden ze blijkbaar te moeilijk. En dan is het tragiek nog dat worsteling ook door vrouwen beoefend wordt. Het is dus heel jammer. Dus ze zeggen bij het IOC dat het commercieel niet aan. Dus dat komt ja, misschien ook wel ja, met goed. die redenering, maar commercieel het, niet aan te Het is. Olympische Spelen mag dus niet worden door een commercieel circus. Dat gaat om de pure okay. sport. Dan las ik op de site van de Telegraaf maandag... dat Adem her eh, die van AZ. Van Mar met Marokkaanse roetje... je mag geen allochtonen en autotome zeggen in Amsterdam... nee, he? heel goed. Dus Marokkaanse Nederlander. Alkmaar is een Marokkaan. Was, uh, nee, dat nee, komt kom uit, kom uit diemen. O, diemen. Was racistisch bejegend bij Feyenoord AZ. Dat verraste me omdat ik heb bij Eredivisie Live... bij Studio Sport... Uh, bij lijn er niets over gehoord. Ik heb ook niets gelezen. Maar de Telegraaf had gelijk... Hij, gaf ook toe dat hij racistisch was bejegend. Ze hebben schapengeluiden gemaakt en liedjes erop gezongen. En het viel hem heel erg tegen, maar her, dat dat gebeurd was bij Feyenoord. Had het niet verwacht van Feyenoord. En dan lees ik op de Telegraaf-site... Juist nu international Adam Maher zijn neus meer en meer tegen het venster drukt... als een grote speler van de Nederlandse competitie... mag je actie verwachten van betrokken partijen... om dit supporterslag een halt toe te roepen. Dat schrijft de Telegraaf. Dus wat lees je hier? Omdat die international is, her omdat hij misschien groot speler in het Nederlands houdt wordt... dan moet je ingrijpen. Dus als hij een anonieme Ahmed of Galit was geweest... mag je hem uitschelden. Maar als het een bekende... Achmed of Galit is, dan, dan moeten we niet. niet uitschelden. Nou, ik weet niet wat ik enger vind. Die uh, racisten op de tribune die, die stoont zijn. Of die man die een uitscheld onderscheid maakt tussen een bekende maar ook aan een onbekende. Onzin Marokkaan. lijkt me ook. Jij, jij vindt de wedstrijd moet gewoon stop, uh, stilgelegd worden. Ik vind worden. dat je maatregelen moet nemen. Ik heb het vorige week gezegd. Maak je geen illusie. Volgende week praten we er weer over. Het blijft jaren doorgaan. Of punten in mindering bij de club. Of staken meteen. Maar je moet straffen. Je moet echt keihard straffen. De club moet voelen dat je gestraft wordt als er racistisch wordt. Als, als er racistisch wordt. In Duitsland zijn er dezelfde problemen. Ja. Ja. Is, de, uh, ja. de, worden daar wedstrijden wel stilgelegd? Uh, je hebt soms wedstrijden zonder toe, uh, zonder publicum. Dat yeah, is natuurlijk een als grote verlies als straf voor, de, voor de, uh, de club. Dat is een grote straf natuurlijk financieel. En, maar het is niet en, zo dat tijdens de wedstrijd, als dat gebeurt... Yeah. dat de scheidsrechter zegt, oké okay, jongens, we stoppen ermee. Ja, dat zou kunnen. Het gek is ook, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ik, ik heb er een antenne voor, maar soms horen mensen het inderdaad niet. Maar er moet iemand op de tribune zitten die, die daar gewoon op let. Ja. het is ook schandelijk dat maar her en nu bij De Bos en bij Feyenoord weer wordt uitgescholden. De ja. Ja. hooligans zijn bij alle clubs blijkbaar toch een beetje hetzelfde. Ja. Dan hebben we een top. Het, het zou slechter gaan met de Judo, begreep ik na de Olympische Spelen. En ineens hadden we daar Kim Polling, 22 jaar. Ze won het zeer prestigieuze toernooi in Parijs. En nog wel van de Olympisch kampioen en angstkeken voor Edith Bos, Lucie Decos. En dat is echt een geweldige overwinning. Dan, het is eigenlijk een flop. Maar ik vind dat je Esther Vergeer niet met Flop mag associëren. Dus ik noem haar top 2. Het stoppen van Esther Vergeer ja. als uh, tennister. Uh, Esther Vergeer Alles gewonnen wat er met vlop is. Alles erinvalt. wat er, dat, dat vloekt. Zij is een echte topper. Ze is de Alette Jacobs uh, van de Gehandicapten Sport. En ik spreek mijn dochter naar Esther. moet namens Nederland in het IOC te zitten komen. Okay. Dus je hebt zoveel gedaan voor de gehandicapte sport en voor de vrouwensport. Je hebt emancipeerd op twee fronten. Dus Esther in het IOC namens Nederland. Actie van de familie Barend. En dan heel simpel. Ik heb genoten van twee voetbalwedstrijden gisteren Ajax tegen Boekarest omdat Ajax won van die walgelijke voorzitter... die anti-homo, anti-semiet, anti-neger, alles anti-is. En dat zo'n man dan nog hier in Amsterdam... Hij hebben ook niet aan het diner gezeten. Maar ik heb vooral woensdagavond genoten van Real Madrid... tegen Manchester United. Dat was nu weer een ouderwetse voetbalwedstrijd... waar twee spelers het spel bepaalden. Voor is Ronaldo, geweldig. Zag je Van Persie bijna niet. En Narus geweldig Van Persie met kleine dingetjes. En wat miste die een verschrikkelijke kans. Van Persie, aan eind, ja. Maar dat, heeft... dat zie je wel vaak hebben... Jukke kunst... Zangerberg ook gezien en van genoten. Helaas niet. Helaas, Helaas, niet. Helaas niet. Ik was gisteren nee. op een promotie. Hij zei zelf ook, ik had hem erin moeten schieten. Ja, mm. Maar ja, dat zie je wel vaak hebben. Kunstenaars, een simpele tekening kunnen ze niet maken. De filosoof Frits Barend tot slot. Met zijn sportieve hoogte en dieptepunten. Dank daarvoor Frits en Jurgen Zangerberg. Ook dank. Zo direct meer vrijdagmiddag blijven. De economie glijdt richting een triple dip. Houd toch eens op, jij. Ja, het, sorry, het is echt waar. Ja, het is zo. We zitten in een triple dip. 0,2 is een bescheiden krimp. Je ja, hebt inderdaad een derde recessie te pakken. Minder vacatures. Dat vertrouwen komt maar niet terug. Ja, het is een heel slecht beeld. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is aangeklaagd wegens moord. We kunnen confirm that there was a shooting incident this morning. Leest u altijd precies op die doosjes wat er allemaal in zit? Nee. Is het dan een reden om het niet te eten als er paardenvlees in zit? Uh, ja, dat is een goede vraag. Radio 1.